Het het NOS de voedsel- en warmbacterie EHEC ook in groenten in Nederland. zit. Mogelijk is vervuilde groente uit Noord-Duitsland geïmporteerd. De Duitse overheid waarschuwde gisteren om geen tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland te eten. Die groenten zijn er vermoedelijk de oorzaak van dat honderden mensen gezondheidsklachten kregen. Ze moeten braken, hebben last van diarree en lopen het risico op nierbeschadiging. Na verluid zo'n 140 mensen zijn er slecht aan toe en zeker twee mensen zijn door besmetting met de EHEC-bacterie overleden. Bij het Haagse vervoersbedrijf HTM verdwijnen de komende anderhalf jaar 500 banen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitsloten. De reorganisatie gaat in twee gedeelten. In eerste instantie verdwijnen banen van kantoorpersoneel... maar daarna worden er ook bij het rijtend personeel arbeidsplaatsen geschrapt. HTM verzorgt het bus- en tramvervoer in de regio Den Haag. Het bedrijf moet bezuinigen omdat het minder geld van de Rijksoverheid krijgt. Het kabinet wil het stadsvervoer aanbesteden. Het HTM-personeel voert al een tijd actie tegen de bezuinigingen...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 in de Randstad staan nog files op de A4 richting Amsterdam, tussen Hoek en Badhoevedorp nog 6 kilometer en richting Den Haag nog 3 kilometer bij Hoogmade. A9 richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Raasdorp 6 A12 Den Haag naar Utrecht bij Rewek 3 en bij Nieuwebrug nog 5 kilometer A15 Gorkum richting Rotterdam, bij Alblasserdam daar staat 3 kilometer door een ongeluk er is één reis ook dicht en op de A20 in de richting Gouda bij Moordrecht nog 3 en richting Hoek van Holland, 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27, Breda naar Utrecht. Tussen Nieuwe Geijnenknoop en de Lunetten, 3 kilometer. A28, Utrecht naar Amersfoort. Ook 3 kilometer nog bij de afrit Den Dolder. En vanuit Zolle naar Amersfoort, nog 4 kilometer bij Amersfoort. Tot zover de verkeersinformatie.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 Let your soul because there's nothing left around you and there's no place left to go. Oh, you can, all you can, you gotta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 Get laid. 6.9 CFM CFM